6 uur. Lot Lewin met het NOS-journaal. In Nijmegen en Enschede zijn op dit moment demonstraties aan de gang tegen racisme en politiegeweld. En ook in Utrecht wordt straks rond half zeven gedemonstreerd. In Enschede zijn maximaal 500 mensen toegestaan, in Nijmegen 750 en voor de demonstratie in Utrecht hebben zich 2900 mensen aangemeld. Soortgelijke demonstraties in Amsterdam en Rotterdam werden eerder deze week te druk. De demonstratie in Rotterdam werd daarom eerder dan gepland beëindigd door de politie. Buitengewoon opsporingsambtenaren kunnen binnenkort een wapenstok krijgen... als de lokale driehoek van burgemeester, politie en justitie dat nodig vindt. De BOA's willen al langer extra verdedigingsmiddelen... omdat ze zeggen dat ze steeds vaker met agressie te maken krijgen. De BOA's hadden ook om pepperspray gevraagd, maar daar wordt nog onderzoek naar gedaan. Ruim een half miljoen mensen hebben deze week naar de GGD gebeld voor een coronatest. Per dag zijn er nu 10.000 mensen getest, zegt de GGD. Vooraf had het RIVM berekend dat er dagelijks 30.000 tests per dag nodig zijn. De eerste dagen waren er opstartproblemen met de hulplijn, maar die zijn volgens de GGD inmiddels verholpen. Het Personeel op de Nederlandse universiteiten krijgt een loonsverhoging van 3%. Die gaat met terugwerkende kracht in op 1 juni. De vakbonden zijn akkoord gegaan met het CAO-voorstel. Verder krijgen voltijdmedewerkers een bonus van 750 euro... en parttimers krijgen een deel daarvan. Ook is afgesproken dat er op alle universiteiten een ombudsman komt. De CAO voor de ruim 55.000 medewerkers loopt tot het einde van het jaar. Vorige maand werd er al voor het mbo een akkoord gesloten... En ook voor het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 Ja, van meels kunnen we aanvangen. Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. Live. Dit is ZFM. Vrijdag 5 juni, het is weekend. Welkom in Zandvoort, mijn naam is Walter Sands en ik ben tot 7 uur bij je, hier bij ZFM. Doja 431 miljoen streams op Spotify. Ja, de absolute zomerhit uh, van dit jaar. Dit is Welkom in Zandvoort. Straks nog wat toeristische informatie over dingen die je kunt doen in Zandvoort. Maar vooral nog veel lekkere muziek. Zoals deze met maar 90 miljoen streams op uh, Spotify. Maar ik heb er zin in. Punk. Rick James. Hier is hij. Op Al 30 jaar het geluid van Zandvoort. Superfreak. Super freak. Ja, super freak, Rick James. Hier bij ZFM waar het kwart over zes is. En uh, ja, ik kijk op de officiële ZFM thermometer, 12 graden. Dat betekent dat het zeewater warmer is. Het zeewater is 13 graden. Maar ja, om nou in zee te gaan met dit weer. Uh, als ik verder naar de week kijk, ja, het uh, blijft bewolkt, het blijft regenachtig. Uh, vanaf maandag wordt het beter. Uh, naar vrijdag toe gaan we toch weer richting de 20 graden. Maar we zullen toch even door deze week heen moeten. Also auch für unsere deutsche Gäste, also diese Woche viel Regen, ab und zu wolkig, ab und zu was Sonne, aber ab, ab Freitag wird es erst was besser, also ich hoffe, ihr habt eine schöne Woche hier und äh, ja, Ernie und Bert haben ja schon mal darüber gesprochen. Sag mal, Ernie, was willst du denn am Strand machen, wenn du alles vergessen hast? Du hast kein Badetuch, kein Butterbrot, kein Radio, keinen Neimer, keine Schaufel. Du hast wirklich nur eine Sache mit, Ernie? Ja, nur eine Sache, Bert. So, da bin ich aber gespannt. Kannst du mir sagen, an welche Sache du heute gedacht hast? Mein Regenschirm? Man weiß nie, wie das Wetter wird, Bert. Oh nein, meine Badehose wird ganz nass. Meine Brot und mein Radio werden auch ganz nass. Was soll ich denn nur machen? Oh. Ähm. Für euch war nach meinem ersten Wortschluss. An der Spitze is het einsam. Sie zahlen den Bands von ihrem Vorschuss. Ich zahl den Bands von meinen Einnahmen Wir feiern zerficken Shows und wir lieben Risiko. Nach 22 Jahren hab ich verstanden, mein Vater wollte nicht nur kurz kippen holen. Es wird langsam wieder Abend Leg meine Kleine, ich schlafen Ich treibe mich rum auf der Straße. Ab und zu brich meine Nase. Nicht aus Zucker, doch die Nächte sind kalt, Liebe ruft an, ich hab keinen Empfang. Dasen Strahlen morgens durch dein Fenster schießen und deine Nase kitzeln musst du halb im Schlaf noch niesen sind unsere blöcke viel zu hoch wir können es nicht genießen nicht mal die sonne schafft es hier rein Maar live müssen sie sich durch ihre Hose auf die Schuhe pissen. Ik spiele eine Show in einer Arena, du spielst in Kneipen, zo Ruhe bitte. Alle Karten weg in 10 Minuten, Bitches bieten Sex an für Tour-Tickets. Die Rap-Szene is nur ein Affen-Zirkus, in dem kleine Kinder gern mit Waffen lancieren. Ik steh wo ich stee, weil ich bin, wer ich bin. Und nicht war liegen. jemand Apache platziert. Ich weiß es doch selbst, ich war lange weg. Doch auch wenn ich mal ein Kinderlied droppe, besser verpisst dich aus meiner Relief. Wenn die ersten Strahlen morgens durch dein Fenster schießen und deine Nase kitzeln, musst du halb im Schlaf noch niesen. Sind uns Blöcke viel zu hoch, wir können es nicht genießen, nicht mal die Sonne schafft es heran. Hey oh, wo bist du? Apache 207, nummer 1 in Duitsland. Nummer 1 in Duitsland, Fame van Apache 207. Hoor je ook hier bij ZFM waar het 20 over 6 is. like a pro, cause you were a freedom fighter, compulsive liar. Met My Baby Left Me hier bij ZFM. Ja, en Christel had het erover. Woensdag is inderdaad de Nationale Buitenspeeldag. En er is een speurtochtendag in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. En uh, ja, er zijn honderd plekken beschikbaar. Ik, uh, de site geeft niet aan hoeveel er nog is. Maar het is echt heel erg leuk. En de kinderen kunnen daar een opleiding volgen tot hulpboswachter. En uh, dan kun je op de site van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland... alles over vinden. En dat is np-zuidkennemerland.nl en dat gaat om 10 juni aanstaande woensdag, de Nationale Buitenspeeldag. Met een Speurtochtendag in de Kennemerduinen. Hartstikke leuk. Ga je door met muziek? Dit is Prince. Somebody, somebody. Somewhere, somewhere. It's Nice before I need to feel someone beside me. I can't feel love no more. I don't wanna be somebody, somebody. I don't wanna belong to someone, someone, someone. I don't wanna be somebody, somebody. I don't want somebody that'll do it till the job gets done. I Did it all alone. I realized in its best disguise, a pretty house don't make a home. But a hunger deep inside of me, how the fire burns. I wanna give good love to someone and get good love in return. Oh. Now I wanna be somebody. Some I don't en Donna, Uptown Top Ranking. En dit is ZFM, welkom in Zandvoort. En een speciaal welkom natuurlijk naar iedereen in Center Park Zandvoort, want jullie zijn vandaag de eerste Center Park, is vandaag opengegaan op vrijdag 5 juni. Dus van harte welkom, fijn dat jullie er weer zijn. Maar je kunt je kunt je kunt het je niet ver, je kunt je kunt het niet ver, niet ver, je kunt het niet je kunt het niet je je kunt het niet ver, je niet je kunt het niet je kunt je kunt het niet ver, je je niet je Je pense en faire de l'argent Je suis pas ta daronne, je te fais pas la morale Tu parles sur moi Crash yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. encore ya yeah, yeah, yeah, yeah. Tu voulais m'avoir tu savais pas comment faire. comment faire Tu jouais un rôle Tu, tu finiras en aux enfers Parce qu'on a Kamoura je l'ai couché Le jour où on fait. se croise faut pas tout faire Tu jouais le grand frère pour me salir Tu cherches des problèmes sans faire exprès Putain mais tu dis code C'est pas comme ça qu'on fait les choses Oh, ja, ja, oh, ja, ja, pas ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ça ja, ja, ja, ja, Oh, jaja, ja, ja, ja, ja, jaja, ja, ja, ja, ja, ja, jaja, ja, ja, ja, jaja, jaja, jaja, jaja,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 But I got a jaja, no Y'a pas moyen jaja, we On catch on that baby, tu de ta On catch on that baby, tu the ta On catch on that baby, ee On top. on baby, tu de ta On catch on baby, Oh, jaja Oh, jaja Oh, jaja Ja, Met Aya Nakamura werd het half zeven hier bij ZFM. Het is dus nog precies 3,5 uur tot de zon ondergaat. Dus vanavond precies om tien uur. Ja, dan weet je dat weer. Het kon wel eens een mooie zonsondergang worden. Christel zei het ook al van Christel van Liefde uit Zandvoort. De zon is door en een mooie wolken. Dit zou wel eens een hele mooie avond kunnen worden. Goed, wij gaan door met Rafael Sadik. Moving down the line hier bij ZFM. Al 30 jaar geluid van Zandvoort. Welkom. in your eyes cause they talk to me they know how to read my mind I get this feeling when you're next to me it's like joy in summertime I want to be your favorite song that would only bring you joy but now that I never see you the end of the day i'll, I'll keep fighting you should i stop by and say Klinkt heel oud, maar hij is echt gloednieuw. Rafael Sadiq, Moving Down the Line. Hij heet eigenlijk Charlie Ray Wiggins, 1966 in Auckland geboord, geboren. En uh, ja, heel veel uh, voor Messi Gray gewerkt. En die we vorige week weer gedraaid. En zo is alles weer rond. Gaan even terug naar een klassieker. George Benson, samen met El Row. Summer Breeze, hier bij ZFM. 18:38 is precies, is buiten nog steeds 12 graden. Het is droog, zwaar bewond. Heerlijk. Ik zie de curtains hangen in de window In the evening of a Friday night. Een licht schijnen door de window Let me know everything is. next door So I'm walk on up through the doorstep through the screen and across the floor Benson, El Giro Summer Breeze. Dat album Giving It Up. Ja, en ik had het in het eerste uur al over met, met Christophe van Liefst uit Zandvoort. Heb je nou geen zin om, uh, om te koken of zit je in je huisje, ben je bent net aangekomen? Er is een app, Scharri heet die, S-C-H-A-R-R-I-A. -R -R -R en uh, als je die downloadt... Dan, uh, dan kun je gewoon hier in Zandvoort, uh, die mensen die er helemaal geen commercieel belang bij hebben, kun je gewoon bestellen bij de lokale uh, horeca hier in Zandvoort. Dus dat is Schari.nl, S-C-H-A-R-R-I-E.nl. -E en dan, uh, dan kun je daar een uh, app downloaden. En daarmee kun je gewoon zonder enig commercieel belang uh, hier in Zandvoort bestellen bij de lokale horeca. Wat een mooie uitvinding toch? Gaan we door met muziek. Dit is de nieuwe Liana de Havas. Do you still love me? to say let's speak in the morning please don't do this i'm too far away don't know what to tell you Something isn't right, something isn't right was was hier na vijf jaar stilte de nieuwe single van Liana Le Havas, Bittersweet. Ja, vanmiddag luisterde ik naar ZFM en dat was het programma, een herhaling van Oud Zandvoort. Heel leuk gesprek over de geschiedenis van Zandvoort. Maar er werd een heel leuk plaatje gedraaid. En uh, ja, ik denk dat ik het maar draag. En het is uh, voor alle Franse bezoekers hier in Zandvoort. Bonjour à tous, à Zandvoort. Chaudre net, La Mer, het is de versie uit 1968... Er is zelfs een ouder, maar dat wil ik je niet aandoen. Hier is hij. La mer. La mer. Convoi danser le long des golfs clairs A de reflets, d'argent. la mer. De reflets, changeants la pluie, la mer, au ciel d'été, confond ses blancs moutons. Avec les anges si de la mer, vers l'œuvre d'Asie, C'est comme roseaux mouillés. Voyez ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées. La mer les a berçés le long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 Reflets d'argent, la mer, beaucoup de reflets changeants sous la pluie. La mer, au ciel d'été, on prend ses blancs temps, avec les anges. De mei, de verre chèvre d'azur, fini. Creepers Creepers, Niki Janowski heet dat van het album Little Secret. Nou ben je helemaal bij. Is het uh, bijna 7 uur en uh, dan zit dus voor deze week er alweer op met welkom in Zandvoort. Volgende week is Christel er ook weer met uh, haar liefst uit Zandvoort... en het, uh, alles wat je kunt doen hier in Zandvoort. Ja, en wil je natuurlijk bijblijven, wil je alles weten over wat er hier in het dorp speelt... dan, uh, dan luister je gewoon naar ZFM en dat, uh, dat kan het hele weekend bijvoorbeeld. Morgenochtend hier om 8 uur begint uh, Toepak. En dan gaan we om 11 uur door met Goedemorgen Zandvoort. Met alleen veel aandacht. Natuurlijk voor de politiek hier in Zandvoort. En het feit dat we geen college hebben op dit moment. Ja, en dan smiddags Albert Jan samen met Rob Harms, onze oprichter. Voor het Zandvoort op zaterdag. Gevolgd door Nostalgisch Zandvoort. Entertainment for you en de Nightwalk. En op zondag lekker jazz in de ochtend. En dan Zandvoort op zondag. En Zandvoort pakt uit. Heerlijk weekend hier bij ZFM. En ja, ik ben er volgende week weer. En tot die tijd gewoon een heel fijn week. En uh, ja, ook al schijnt de zon niet, maak er iets moois van. En ik laat je achter met Street Life van de Crusaders. De lekkere lange versie met Randy Crawford. Hier is ze. Tot volgende week. Bij Welkom in Zandvoort.